1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De democratische senator John Kerry wordt de nieuwe Amerikaanse minister... van Buitenlandse Zaken, meldt ABC News op basis van anonieme bronnen. Volgens ABC wacht het Witte Huis nog met het bekendmaken van de benoeming... onder meer vanwege een bloedbad op een basisschool in Newtown. Daarbij vielen 26 doden, onder wie 20 kinderen. Kerry volgt Hillary Clinton op, die herstelt van een hersenschudding. Clinton zou door een buikvirus zo zijn uitgedroogd dat ze flauw viel. Daarbij kwam ze ongelukkig terecht. Oud-PVDA-Kamerlid Sharon Dijksma volgt Cover Daas op... als staatssecretaris van Economische Zaken. Dat hebben bronnen binnen de PvdA bevestigd.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 Het laatste Tunderdome-feest ooit. Na twintig jaar stoppen ze ermee. Het grote Gabberfeest, als je er nog nooit van gehoord hebt. Allemaal kaalkoppen liepen daar rond. Maar ik moet zeggen, de sfeer was ontzettend goed. Dat viel me heel erg mee. We moesten daar filmen. En ja, je denkt toch zo'n hardcore feest. Misschien veel agressie. Mensen die het niet leuk vinden om gefilmd te worden. Maar niks van dat alles was waar. We werden echt met open armen ontvangen. En ja, het was echt ontzettend leuk en gezellig. En natuurlijk ook wel een beetje dramatisch. Want ja, er is het is wel een, tijd, een eind aan het tijdperk gekomen nu Tunderdom verdwijnt. En ja zo van Tunderdom naar de Radio 1 uh, studio... het is bijna geen uh, heftigere overgang, uh, kan je je uh, verzinnen... Uh, maar toch weer een heel mooi programma. We gaan weer over de wereld vliegen. We gaan weer een paar hele mooie wereldreizen maken. We gaan onder andere naar Argentinië in het eerste uur. We gaan naar Brazilië, naar Mexico. Uh, met de Nederlanders daar in het buitenland gaan we het hebben over bijvoorbeeld vijandschap. Wij hebben natuurlijk als Nederlanders een beetje een vijandschap met Duitsland. Sommige mensen voelen dat meer dan anderen. Ik heb er zelf helemaal geen last van. Ik ga er zelf ontzettend vaak en graag op vakantie. Maar er is wel, als er, als er gevoelbad wordt... is er natuurlijk wel een beetje een concurrentiestrijd. Dat merk je nog wel altijd. En we hebben natuurlijk de Belgen. En daar kunnen we een hele leuke mop over vertellen. En we gaan het hebben over daklozen. Het is weer bijna kerst... En ja, Als je dan mensen op straat ziet staan. Ik merk het ook bij mezelf. Het slaat nergens op. Maar je gaat zo rond de kerstgrijsje toch sneller geld geven. Of zo'n straatkrant uh, kopen. Die je vervolgens in de prullenbak gooit. Want die lees je nooit. Uh, in het tweede huur gaan we het hebben over dit: namelijk radio. Hoe werkt radio in het buitenland? Hoe klinkt radio uh, daar? En het is heel mooi. Want de Nederlanders in het buitenland zitten op dat moment bij hun radiotoestel. En die kunnen dan ook live. Laten horen wat er op dat moment in bijvoorbeeld de Filipijnen... of Bali of Australië op de radio is. En als laatste gaan we het hebben over gokken. Ikzelf ben helemaal niet zo'n gokker. Ik ben wel zo iemand die altijd even een eurotje in een fruitautomaat gooit. En daar hou ik het ook. En af en toe hou ik er eens uit en af en toe ook helemaal niks. Dus gokken. En uh, we hebben natuurlijk ook muziek. Uh, ik heb weer uh, mijn platenkast uh, helemaal uitgespit. Mooie nummers. Uh, maar voordat we daarna gaan luisteren... eerst even een kort rondje langs de velden. Um, we beginnen bij... Even kijken, want nu valt mijn hele systeem uit. Zit even in de war. Als het goed is hangt Wolt Bodewest daar uit Argentinië. Ja, hola, buenas noches. Ja, buenas noches. Hoe is het daar? Ja, goed en warm. Oh, wat, uh, wat lekker. Ja, het is echt uh, het is, uh, tegen de 30 graden. Dus ik heb gisteravond uh, tot een uur of drie s'nachts op het terrasje gezeten. Ja, het is echt zomer dus, uh, daar natuurlijk. Het is echt zomer, ja. ja. Hey, ik heb je nou een paar keer gesproken. Uh, ja. Maar wat ik nou wil weten, jij woont in Argentinië als Nederlander. Maar je gaat soms ook naar Bolivia, als ik het goed heb, om daar stroopwafels te maken. Of Plot. pannenkoeken. Nee, ja. stroopwafels. Inderdaad, ik woon in Oost-Maquinia en, en een paar keer per jaar vlieg ik naar Bolivia waar ik met twee vrienden van mij een, een stroopwafelbedrijfje heb. Ah, oh, wat leuk! Bij een kleine stroopwafelbakkerij. Ja. Maar hoe kom je erop om in één keer in, in, in Bolivia stroopwafels te gaan bakken? Ja, nou, we zijn met, en met drie vrienden. We hebben, we hebben alle drie uh, hebben we een tijd in, uh, met, uh, in ontwikkelingswerk uh, gewerkt. Ja. En we zaten op een gegeven moment in een, uh, een café in uh, La Paz in Bolivia en uh, onder het genot van, uh, van veel bier kwamen we op het, uh, op het idee om een stroopwafelbedrijfje te gaan uh, beginnen. Dit leek me ook al typisch zo'n idee dat je verzint als je heel veel bier hebt gedronken. Inderdaad. Nou, en dan kan je vertellen dat het bier in Bolivia heel erg lekker is. <laughs> en gekoopt. Dus het idee was automatisch ook goed. Ja, en, en loopt dat een beetje? Ja, ik heb uh, vandaag had ik even uh, een uh, gesprek met mijn uh, mede-collega's, mijn uh, CEO's van ja. het stroopwafelbedrijfje. En uh, we verkopen nou ongeveer... We zijn in uh, april begonnen... net ja. voor Koninginnedag in, uh, in Bolivia. Dus we kunnen ook daar ook mooi op Koninginnedag... stroopwafels live gaan bakken. We maken nou ongeveer tussen de 4 en 500 stroopwafels per maand. Zo, en dat, waar verkoop je dat dan? Is het een steentje of is dat echt een winkeltje? Uh, we hebben verschillen, uh, Verschillende Nederlanders hebben kroegen in, uh, in Bolivia... Waar, mm -hmm. uh, die ze verkopen. En verder via vrienden, bekenden... Uh, zo zijn we steeds meer aan het uitbreiden eigenlijk. Wat leuk man. Ja, en we zijn nou eigenlijk op zoek. Onze idee is eigenlijk om, uh, om een internationale keten op te zetten. Dat is dan voor uh, de, lange, uh, de lange termijn. In uh, ontwikkelingslanden om zo ook een beetje uh, banen te creëren voor, uh, ja, voor mensen die werk nodig hebben. Dus jullie willen de wereld gaan veroveren met stroopwafels? Inderdaad. Nou. Uh, leuk verhaal, maar zometeen heb je, als het goed is, uh, nog meer leuke verhalen. Over vijandschap, Argentinië. Dat is natuurlijk Brazilië, dat weten we al. Maar hoe dat voelt daar en hoe dat werkt, dat horen we graag zo van je. En we gaan het met je hebben over daklozen. Ik ben in Argentinië geweest en daarvan ben ik echt geschrokken. Het aantal daklozen op straat. Maar daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Ik spreek je zo, Woltz. Prima, tot zo. Uh, Luba Corbet. Hallo. Boa noite, ik zie net hier op mijn scherm links, uh, dat is uh, Wieke, onze eindredactrice en redactrice en samensteller van het programma. En het uh, creatieve brein achter dit uh, radiospectakel dat je Luba zegt. Ja, klopt. Ja. Hoi. Ja, we hebben, jou nog, geen, uh, geen probleem. we hebben jou nog nooit eerder gesproken. Ik vind het leuk dat je in ons bestand zit met uh, ja, Nederlanders in het buitenland. Wat doe jij precies in Brazilië? Uh, ik, ik run op dit moment twee uh, hostels in Sao Paulo. Oh, wat leuk. En uh, hoe kom je ja. daar zo terecht? Want ik neem aan dat Brazilianen ja. zelf eigenlijk ook best hostels kunnen runnen. Ja, dat is uh, zeker wel zo. Uh, nou ja, het begon eigenlijk heel lang geleden dat ik wel naar het buitenland wilde. En toen kwam ik een hele leuke jongen tegen die ondertussen mijn man is. En die wilde eigenlijk al altijd naar Brazilië. Dus toen we zo te samen naar Brazilië te gaan... En toen dachten we dat het handigste is om ons leven te beginnen in Sao Paulo. Mm. En toen we hier net waren, toen zagen we eigenlijk dat er heel weinig hostels waren. Toen dachten we, nou, dan beginnen we een hostel. Daar kunnen we dan een beetje van rondkomen meteen, omdat er eigenlijk nog maar vier of vijf hostels zijn. Ja, want Rio, dat is natuurlijk de grote toeristische trekpleister daar. Daar barst het echt van de, van de hostels. En Sao Paulo, dat is meer de zakenstad, hè? ja, inderdaad, dat is uh, zeker meer de zakenstad. Maar wat uh, nu uh, echt uh, ja, gebeurt, is dat er ook nu in São Paulo ook heel veel meer hostels bijkomen. Het waren het drie jaar, nou, vier jaar geleden waren het een stuk of vier vijf, en we zitten ondertussen ook op veertig. Uh, ja. En ik denk, het is nog wel steeds een zakenstad, maar het wordt ook gewoon steeds meer bekend door het bruisend nachtleven. De uh, Gatorade is steeds meer bekend uh, wereldwijd. En ook een heleboel vluchten vanuit Europa en de Verenigde Staten... gaan vanuit Sao Paulo. Ja, ja. Mensen gaan ja. toch even een tussenstop maken in Sao Paulo... omdat ze daar aankomen met het vliegtuig. En dan gaan ze naar uh, andere plekken. toe. Ja, het is ook echt zo, dat, dat hoor je ook altijd. Rio, dat is voor het leven overdag. Dan zijn daar de feesten. En voor het nightlife moet je echt in Sao Paulo zijn. Daar zijn de hipste clubs. Ja, ja dat is inderdaad uh, wat ze zeggen. Maar ja. Dat, ja, het wordt wel... Uh, dan Paul heeft natuurlijk ook uh, gewoon dingetjes voor overdag, en ik denk Rio ook wel. Ja, tuurlijk. Maar dat is maar... inderdaad ja, heel strak gezegd. Uh, inderdaad, uh, dat is... de, twee, uh, de twee grote verschillen. Ja, en, ga, en maak je zelf vaak gebruik van het light, nightlife? Nee, ja, helaas. Uh, nee, ik heb het oh. echt een aantal keer uh, fanatiek geprobeerd, maar ik heb het een beetje opgegeven. Oh. Waarom dan? Ja. Omdat je zo druk bent met je hostel. Of nou, ben je ouder geworden? In het begin, ja, ik denk het. Dat was inderdaad wel het begin. En in, in Nederland, toen ik nog vroeger in Nederland woonde, toen ging ik eigenlijk gewoon naar kroegjes. En dat was gezellig. En dan ging je naar binnen en naar buiten. En dan kon je gewoon gaan en staan waar je wilde. Maar nu is het echt een enorm proces. Ja. Je moet sowieso eerst echt helemaal ergens heen. En dan sta je minstens een uur in de rij. En, ja, Jezus. Loeba, ja, je klinkt wel een ja. beetje als een oude. oude, oude, oude. Ja, ik ook niet naar zulke. Ik ging inderdaad ook ging niet helemaal naar Zulkers. Kom je helemaal daar naartoe, moet je een uur in de reis Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 32. Nou zeg! Dat deed, dus, dat deed ik dus ook niet in Nederland. Dus hier was ik het al helemaal niet gewend. Ja, maar jij bent, en, klinkt uh, een beetje als een verwend prinsesje. Oh, nou. Het <laughs> is lang geleden dat iemand tegen me zei. Misschien moet ik het even overwegen en dan toch vanavond de stap in gaan. Ja, moet je wel een keer doen. Voordat je het weet ben je echt oud. Ik heb het gedaan. Ja, oké. Okay. Maar, maar nu lekker in Brazilië, Sao Paulo. Ja. Je hebt het in Nederland gedaan, ah. zei je. Maar je, ja. Brazilië is natuurlijk wel weer. Je zei je hebt het vooral in Nederland gedaan, maar Sao Paulo is natuurlijk wel een andere belevenis. Ja, dat is, dat is waar. Ja. Nou, nu nog niet naar een club gaan, want ik ga je zo meteen spreken over vijandschap en daklozen in Brazilië. Tot zo. Yes, ciao. ciao. Jan-Albert Hoodse in Mexico, lang niet gesproken. Ja. Wat heb je in al die tijd gedaan? Uh, ik heb voornamelijk uh, rondgereisd, want uh, ik werk uh, als docent en ook als journalist. Dus uh, ik, heb, ik had een hoop verhalen te schrijven de laatste tijd. En waarover heb je verhalen geschreven? Nou, ik moest naar Cuba voor Tanja Nijmeijer. Ik oh. ben in uh, Venezuela geweest vanwege de verkiezingen. En uh, ja, ook hier in Mexico heb ik een hoop uh, verschillende verhalen gedaan. En heb je Tanja gesproken? Heel even kort. Uh, net toen bekend was geworden dat ze naar Cuba zou gaan, heb ik haar... nou. Misschien een kwartiertje aan de lijn gehad. Oh wauw. En wat zei ze? Nou, niet zo heel veel. Vooral dat ze moe was en dat ze erop uitkeek om uh, aan de vredesbesprekingen mee te deel te gaan nemen. En uh, dat was het eigenlijk. Het was meer een gesprek dan een interview. En ja, was het Nederlands nog een beetje goed? Ja, al, al, we, we, eigenlijk voerden we het gesprek in het Neder-Spaans. Oké. Okay. En uh, zij had een voorkeur om het in het Spaans te doen, zei ze zelf, omdat ze natuurlijk tien jaar lang uh, alleen maar Spaans heeft gesproken. Maar ben jij ook zo gefascineerd door haar? Ja en nee. Uh, ik, ik vind het wel een, wel een heel interessante persoonlijkheid. En uh, ze komt ook heel erg goed over op het moment dat ze met uh, de media uh, aan het spreken is. Ja, zeker. Anderzijds uh, ja, ben ik het eens als mensen zeggen van waarom zo veel aandacht te volgen? Want het gaat uiteindelijk toch om het vredesproces daar. Ja, ja. Maar je merkt wel hier in Nederland, iedereen is echt enorm gefascineerd door haar. Want het is natuurlijk toch een beetje zo'n raar verhaal. Zo'n meisje uit Groningen die daar in één keer in het oerwoud zit met zo'n... Terroristenbeweging of vrijheidsstrijders. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Maar dat ze daar in één keer in zit en bij zit. Ja, ik, ik denk ook dat het te maken heeft met het feit... dat uh, uh, veel mensen haar toch een beetje als een soort avonturier zien. Hè? Iets uh, die, die iets met haar leven heeft gedaan... Wat, uh, ja, wat de meeste mensen niet doen. En dat kan nee. goed of slecht zijn. Maar het is natuurlijk wel avontuurlijk. Ja, heel avontuurlijk. Zo meteen gaan we het hebben over vijandschap in Mexico... en over daklozen. Ik spreek je zo. Ja, prima. En uh, wat ik al zei, ik heb mijn, uh, pl uh, mijn platenkast ook weer leeg geroofd. Uh, en ik vond het eigenlijk een heel mooi nummer. Het is een cover. We vorige, uh, vorige week hadden we ook uh, dezelfde cover. Uh, creep. Toen uh, met, uh, van Macy Gray alleen. Maar uh, dit is eigenlijk een soort studiosessie. Ze kwamen elkaar toevallig tegen en dachten. Wij gaan dat nummer Creep gaan we eens een keer samen tegen horen brengen. Het is Macy Gray en David Choi. En David Choi die ken je misschien wel van zijn vele covers die hij publiceert op YouTube. Creep van Radiohead. When you were here before I could look you in the eye You're just like an angel It makes me cry You flow like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so very special But I'm a queen I'm a I want a perfect birthday. I want a perfect soul. And I want you to know this. But I'm not around. And I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a Whatever makes you happy Whatever you want And I wish I was special You're so fucking special I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? De tamboerijn werd bespeeld door Macy Gray en de gitaar was van David Choi. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. En het liedje heette natuurlijk Creep van Radiohead. Je kan met dit programma meedoen. Je kan bijvoorbeeld twitteren: Philemon W dat is het Twitteradres of dewereld.bnn.nl, dat is het mailadres. Mail vooral eh, vragen, misschien heb je vragen voor een van de correspondenten... Eh, de Nederlanders in het buitenland, of misschien ben je zelf wel iemand... die in het buitenland verkeert en die leuke verhalen heeft... en die met ons eh, zou willen delen. Eh, mail vooral naar dewereld.bnn.nl. En we hebben natuurlijk ook een website, daar ga je naartoe: bnn.nl en dan naar programma's en dan naar de wereld van Filemon. En daar staan ook alle wijntjes of andere drankjes uh, opvermeld die we uh, wekelijks behandelen. We gaan het hebben over vijandschap. Nederland voelt natuurlijk altijd een beetje een vijandschap voor Duitsland. Dat heeft ten eerste te maken met voetbal, 1974, het dramatische jaar... dat wij de finale, de WK-finale voetbal verloren van de Duitsers. Maar dat heeft ook te maken met de Tweede Wereldoorlog nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die daardoor een soort van vijandschap voelen met de Duitsers. Uh, en ik heb een stukje gevonden van uh, mijn collega Paul de Leeuw. En uh, die vertelt op een hele grappige manier uh, hoe hij zich zou gedragen als hij in het verzet zou zitten. Ik durf niks. Ik heb zo'n muil, maar ik heb ook zo'n hart hoor. Ik durf echt niks. Als de oorlog uitbreekt, ga mij niet bellen om in het verzet te komen hoor. <lacht> Pleurtop. <lacht> Lekker tv kijken. <lacht> ik zie je het wel op CNN hoor. En denk we eens over na, stel voor dat de oorlog uitbreekt, wie van ons zou er nou in het verzet gaan? Stel voor, morgen de Duitsers komen weer terug. Ze zijn er wat vergeten. <lacht> Linda de Mol. <lacht> en het is opeens oorlog hier in dan word ik opeens gebeld. Dus ik neem ze op, hallo paal de Leeuw. Ja, dan kom je verzetten. Kom je verzetten. Ik zeg, met wie spreek ik? Ja, met Basie, 3. <lacht> ik zeg: nee, ik ben homo. Ja, daarom juist, dat is lokkaas. <lacht> Ja, Paul de moet een nog heel Rotterdams accent. Uh, deze, twee, uh, deze week kwamen ook weer twee uh, van oudsher vijanden uh, sterker tegenover elkaar te staan. Rusland en uh, de Amerikanen natuurlijk. Uh, ze maken het elkaar steeds moeilijker om uh, naar elkaar toe te reizen. Als je Rus bent, dan is het bijna niet mogelijk... om een visum te krijgen voor Amerika en andersom ook niet. Dat heeft weer allemaal te maken met de dood van een Russische advocaat in Amerika. En ja, er schijnen dan weer Amerikanen bij, te betro bij betrokken zijn. En ja, dat blijft natuurlijk altijd doorsudderen. Dat vijandschap dat zit heel diep geworteld. Uh, en ik vroeg me af of andere landen ook zo'n soort vijandschap uh, koesteren... of uh, hebben... Of uh, ja, daar last van hebben. Haatgevoelens. Uh, en ik begin uh, met mijn zoektocht naar vijandschap in Argentinië. Daar zit Wolt Bodewes. We spraken hem net al even. Wolt, ja, de grote vijand van uh, Argentinië is natuurlijk Brazilië, of niet? Uh, dat is een vijand. Uh, zeker ook op voetbalgebied. De, de, de, battle, of hoe dat? De, de Battle of the South Americas. Dat is een beetje wat Nederland-Duitsland is op voetbalgebied. He. Dus uh, Argentinië, Brazilië. Uh, maar wat eigenlijk een, uh, een wat concretere vijand is de laatste tijd is, uh, of de laatste jaren, dat is uh, Engeland. Oh, waarom? Oh, dat is een ook vijand. het eiland. En het gaat de falkland eilanden, ja. uh, of de Islas Malvinas, zoals ze hier uh, genoemd worden. Dat is een, uh, een, een vrij onbewoond uh, eilandengroepje, uh, ten grote van Vlaanderen, uh, ergens in, uh, ten, ten zuidoosten van Argentinië of ten oosten van Vuurland... En daar wordt al uh, nou ja, een dikke anderhalve eeuw lang over gesteggeld van wie het nou eigenlijk is. Maar daar is, dus er niet... daar is heel erg oorlog over geweest en het was toch In 1982, ja. ja de... In 1982, ja. ja. Was dat de achtdaagse oorlog? Nu, nu gok ik even. Uh, ik weet niet hoe lang die geduurd heeft. Misschien een maar maandje de... of zo. Maar het was een... Uh... De Valklandoorlog heette die gewoon, ja. Ja, ja en uh, daar is flink gevochten en er zijn ook uh, doden gevallen aan, uh, aan beide kanten. En uh, nou, sindsdien is eigenlijk de relatie tussen Argentinië en uh, Groot-Brittannië heel erg bekoeld. Argentinië heeft ook geen ambassadeur in Nederland. Nee. Uh, ja, en uh, nu uh, wordt er uh, onderzoek gedaan naar uh, olievoorraden rondom de eilanden. Dus dan krijgt de plotsing ook weer een, uh, hele strategische, uh, een heel strategisch belang. Ja, en als de olie uit uh, in het spel komt, dan weet je hoe laat het is. Dan weet ik hoe laat het is, ja. ja. En is dat... Uh... Echt uh, vijandschap of worden er ook wel eens uh, grapjes over een weer gemaakt? Maken de Argentijnen grapjes over de Engelsen? Uh, de Argentijnen maken geen uh, grapjes over Engelsen, maar ze maken grappen over uh, Galiciërs in Spanje. Oh. Ja. Dat is, uh, maar dat zijn eigenlijk. Uh, daar stammen ze zelf vanaf? Daar stammen ze zelf vanaf. En uh, het is zo dat. Uh, de, wat, wat Nederlanders doen, hè, die maken grap over Belgen bijna zijn een beetje de dommertjes. Mm -hmm. uh, dat doen Fransen trouwens ook. Uh, nou is het zo dat in uh, Latijns-Amerika en ook in, uh, in Argentinië worden de Galiciërs als een beetje de, de dommetjes beschouwd. En dat zijn ook hele flauwe grappen over, dus er zijn ook hele leuke grappen over. Maar Galiciërs, maar... ik kan me helemaal niks bij Galiciërs voorstellen. Ja, ik weet dat nee. het een streek is in Spanje, maar ik heb daar helemaal geen, uh, geen beeld bij. Nou, het is, een, uh, het is een noordwesten van Spanje, eigenlijk ten noorden van, ten noorden van Portugal. Het ja. is een, uh, een vrij arm gedeelte van Spanje. Zeker in het begin van de 20e eeuw is het, uh, het was het ooit heel rijk. Toen is het heel arm geworden. Er zijn heel veel Galiciërs naar Zuid-Amerika geëmigreerd. En uh, die hadden geen hoge opleiding. Uh, vaak van boeren, kom af. Uh, werkers op het land. En die hebben hier uh, eigenlijk heel goed, uh, ja, heel goed zich kunnen zetten. En heel veel, uh, heel veel geld kunnen verdienen. En toen kwam een beetje de afkunst. Want de mensen die hier al woonden, mm -hmm. die, uh, ja, die werden jaloers op het feit dat de Galiciërs zoveel geld konden verdienen. Ja, dan beginnen ze de, de, de, beginnen de grappen te komen. Ja, maar het is wel dat grappig is beetje... dat, dat ze eigenlijk heel succesvol zijn. En ja. uh, dat ze goed boeren, maar en dat ze daarom uh, bespot worden. En dan, dan worden ze bespot, ja. Ja. ja. En uh, Argent, uh, Brazilië is natuurlijk een, een vijand van Argentinië. Uh, ja. Maar Brazilië is nu wel echt de slag aan het winnen. Argentinië was van oudsher natuurlijk het rijkste land van Zuid-Amerika. Zij deden het Top. het beste, maar... Ja. Brazilië haalt hun nu in. Klopt. En er is een lang uh, en breed Argentinië gepasseerd. Het ja, nu, nu, nu, Argentinië hoe, hoe, gaat economisch vrij slecht. Hoe dus, voelen de Argentijnen zich daaronder? Uh, nou, niet, niet goed. Ze ja. kijken wel met, uh, met, met afkunst naar Brazilië toe. Waar de economie met sprongen vooruit gaat. En waar veel handel gedreven wordt. En dat wil Argentinië eigenlijk ook. Ja. En dat, uh, dat lukt maar niet. Maar geven ze wel toe ja. dat, ze, dat ze het onderspit delven? Nou, dat niet, want Argentinië is, uh, is een trots volk. Uh, ze, uh, ze hebben natuurlijk al uh, heel lang, ook omdat ze van Europese ook af zijn... hebben ze uh, ja, een, soort niet, nou, middenwaardig, een middenwaardigheidsgevoel. Ze voelen zich heel trots. Ze zijn trots op hun eigen afkomst. Trots op de banden die ze met Europa hebben. Dus ze zullen niet snel toegeven dat ze, uh, dat ze jaloers zijn op een ander land. Nee, nee. Nou, het zijn dus de, de, de Engelsen waar ze echt vijandschap uh, tegen koesteren... En ja. de, de Brazilianen, dat is een beetje de aardsvijand. En de Galiciërs, ja. daar worden de grapjes over gemaakt. Daar worden de grapjes over gemaakt. Heb je één grapje? Ja hoor, ik, uh, het is, ik, ik was erachter gekomen dat in veel grapjes wordt uh, Manolo genoemd. zijn dus, uh, Manolo die staat onder de douche en uh, die roept naar zijn moeder in de kamer. Uh, man, Sorry, man, pardon, pardon, wie, wie is Manolo? Sorry, wie is Manolo? Manolo, dat is uh, de, de, de, ja, de Sam en Moos, of hoe noem je de uh, wat zijn andere... Uh, personen in, uh, in, in, in grapjes die ze in Nederland uh, vertellen over Belgen. Uh, oh, zo. Ja, oké. Okay. Ja, dat ja, is ja, gewoon een, een, een, een naam uh, van de Galiciër die een beetje haar. dom is. Okay. Uh, inderdaad. Okay. Ja. En die staat onder de douche en die roept naar zijn moeder... Uh, Mam, kun je hier van Ves shampoo aangeven? Dan zegt zijn moeder... Uh, maar er staat er al eentje in de douche. En dan zegt man, Manolo, jawel, maar die is voor droog haar... en dat voor mij is dan nat. <laughs> dat is eigenlijk wel vrouw, Nou, dat, uh, maar wel goed. Ja, ja je, zegt, je, kan ze, je kan ze zo vertalen naar de Belgen, inderdaad. Inderdaad, ja. Nou, super. Ik ga het zo meteen met je hebben over uh, daklozen in Argentinië. Want daar zijn er veel van, hè? Er zijn er heel veel van. Tot zo. Tot zo. Luba, in Brazilië. hi Ja, de, de aardsvijand van uh, Brazilië is natuurlijk Argentinië. Ja, op uh, voetbalgebied uh, zeker wel. Ze ja. noemen het toch liever hier uh, rivalen, zeg maar, grote concurrenten. Vijand vinden ze niet echt een uh, leuk woord. Nee, dat proefde ik net vanuit Argentinië ook niet echt, dat het echt vijandschap is. Ja. Het is een beetje een haatliefste verhouding, goed. heb ik het idee, toch? Ja, inderdaad, ja. Want uh, ja, wat ik ook net hoorde zeg maar over de, die spanningen tussen Argentinië en Engeland... De Brazilië steunde in die tijd ook de Argentijnen, zeg maar... Ja. Dus dan, dan zijn ze wel weer bondgenoten, maar op het gebied van voetbal is het inderdaad ook uh, vanuit hier, uh, uh, ja, um, grote strijd tussen Brazilië en um, uh, Argentinië. Ja, dus, dus ze genieten eigenlijk meer van, uh, van de concurrentie. Ja, zo kan je het wel noemen, maar soms kunnen dingen wel een beetje uit de hand uh, lopen, toch wel. Zoals? Zijn, uh, bijvoorbeeld. Nou ja, dit jaar zijn er wel twee belangrijke wedstrijden geweest. Twee finales mm. tussen voetbalclubs. Een paar maanden geleden tussen de Corinthians in Sao Paulo... tegen de Boca Juniors in Argentinië, in Buenos Aires. En dan staat echt wel de militaire politie klaar om elk moment in te grijpen. Dan kan het elk moment dan... ontaarden in een matpartij. Nou, dat, dat gelukkig dus niet. Maar ze hadden wel enorm rekening mee. En er is wel een enorme spanning te voelen, ook op straat en dergelijke. En bijvoorbeeld uh, een paar dagen geleden, de twaalfde, was er weer een andere finale tussen een andere belangrijke Zuid-Amerikaanse cup. En dat was ook een uh, team uit Sao Paulo tegen een Argentijns team. En dat was hier in Sao Paulo gespeeld. En toen stopten ze ook halverwege de finale. De Argentijnen durfden niet meer het veld uh, op te komen. Nee. Omdat ze beweerden dat ze werden in elkaar geslagen door de beveiliging van het... De beveiliging van het uh, stadion in Sao Paulo. En dat er racistische opmerkingen werden gemaakt. Dus dat was niet zo grappig. Nee. Maar... Dus het kan soms wel een beetje omslaan. En ook dat ze elkaar zodanig beschuldigen dat ze in elkaar worden gerand. Ja. De beveiliging. Maar is het ook een land waar de uh, Brazilianen grappen over maken? Echt? Nee, dat, dat heb ik eigenlijk niet zo gehoord. Wel gewoon uh, ja, onder de staten, de provincies zeg maar, van, van Brazilië... onderling worden grapjes gemaakt. De San Paulistano's maken grappen over de mensen uit Rio. En de mensen uit Rio maken grappen uit São Paulo. Maar en wat voor soort mannen, grappen zijn dat dan tussen die steden? Ja, gewoon een beetje eigenlijk neerbuigende opmerking. Eigenlijk weet ik geen grappen, maar wel gewoon dat er neergekeken wordt... op de mensen oh. uit Rio omdat die heel lui zijn... En de mensen in Rio zeggen juist over de mensen in São Paulo dat ze ja te actief bezig zijn, een beetje ja strebertjes. En dat ze daar maar mee eens moeten ophouden. Ja, moeten vast grappen zijn hoor, maar ik heb ze nog niet gehoord. Want ik vanuit Rio, Rio vinden ze Sao Paulo echt een, echt een werkstad. En in ja. São Paulo die denken van ja, die, die mensen in Rio die zijn alleen maar aan het feesten. En die doen eigenlijk niks. Ja, zo'n beetje de rest van Brazilië is aan het feesten, behalve ja. São Paulo. Hey, en bevriendenlanden, wat zijn dat? Of welk, op welk gebied eigenlijk? Nou, nah, gewoon. Nou, nou ja. dat weet ik echt niet. Nou ja, eigenlijk, nou ja, volgens mij, vindt Brazilië echt wel heel veel uh, landen leuk, maar um, op economisch gebied bijvoorbeeld en politiek gebied zijn ze natuurlijk met Mercosur uh, enorm aan het uh, klieken, om het zo maar te zeggen. Ja, dus, uh, maar, maar Brazilië gewoon, heeft volgens ja. mij wel een goede naam op het moment. Want je, ja, dat komt volgens mij allemaal door die Lula. Daardoor heeft. Uh, dat Brazilië een heel, heel erg positief imago gekregen. Ja, het is een enorm opkomende economie inderdaad. En het gaat ook allemaal goed. En ze halen nu die WK binnen over twee jaar. En ze hebben de Olympische Spelen. Dus dat is natuurlijk ook allemaal heel mooi. Ja. Maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld tegenaan loop nu... is dat ze ook erg protectionistisch zijn over hun eigen economie. En dat alle geïmporteerde dingen uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten... en Europa gewoon vele malen duurder hier zijn... Uh, laptops die zijn hier gewoon anderhalf tot twee keer duurder hier van een bepaald merk. Ja. Dus ik ga niet zo snel hier uh, een bepaald merk laptop kopen... dan wacht ik tot ik weer een keer naar Nederland ga... of als iemand naar de Verenigde Staten gaat of alsjeblieft iets mee willen nemen. Ja, Brazilië is sowieso aardig duur geworden, hè? Ja. Voor ons. Ja, dus, dus, ja. Het dat hostel is zit wel, wel vol nog, jouw hostel waar je Sorry? werkt. Jouw hostel zit nog wel vol. Uh, vol genoeg. Ja, en wat voor uh, mensen zijn dat? Uit wat van landen komen die? Nou op dit moment eh, wel zelf heel veel Brazilianen oh. uit de staat São Paulo zelf die dan naar de stad komen bijvoorbeeld voor interviews of cursussen en eh, het is op dit moment wel wat rustiger met mensen uit andere landen ook omdat er nu niet echt vakantie meer is. En... Nee. Ja, Er komt wel kerstvakantie aan, maar dan gaan mensen niet zo snel ver reizen. Nee. Dus op dit moment zijn het wel mensen uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld. En gisteren was er, of een paar dagen geleden was er bijvoorbeeld dat voetbalwedstrijd. En er komen een heleboel Argentijnen ook naar ons voorstel... Ja, om dan hier die voetbalwedstrijd live uh, mee te krijgen in het stadion. Dat is wel gezellig. Uh, ja, het is zeker gezellig. Leuk. Hey, ik spreek je zo meteen over daklozen. Die zullen er ook nog steeds wel zijn in Brazilië. Ondanks dat het heel goed zeker. gaat. Ja, Tot ja. zo. Jan Albert Hootse in Mexico. Uh, de aardsvijand van de Mexicanen, wie zijn dat? Nou, Jan Albert Hootse, die uh, misschien zelf een vijand... die zijn uh, telefoon gepakt heeft, die is uh, weggevallen. Uh, laten we daarom even luisteren naar wat feitjes... over vijandschap uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Afgelopen week zijn de banden tussen Noord-Korea en Zuid-Korea weer even op scherp gezet. Noord-Korea heeft namelijk een raket afgeschoten die deels in Zuid-Korea terechtkwam. Zuid-Korea is hier allesbehalve blij mee, dus staan de landen weer recht tegenover elkaar. Het klassieke voorbeeld van vijandigheid onder landen is natuurlijk Nederland-Duitsland. Het zit veel Nederlanders nog dwars dat we toen verloren hebben van onze oostenburen. Zoals wij grapjes maken over de domheid van Belgen... maken zij net zo goed grappen over ons. Zo worden we in moppen neergezet als een ijdel en zuinig volkje. De wereld van Filemon. Jan Albert Hootsen, je hangt weer. Ja. Ja, je was weggevallen. Maar dan vind ik altijd wel goed dat zoiets gebeurt... want dan weten de mensen dat het live is. Ja, <laughs> ja dat klopt. Hey, wie is jullie aartsvijand? Uh, in principe is dat de Verenigde Staten. Waarom? Natuurlijk vanwege die grensperikelen rondom drugs. Nou, dat heeft voornamelijk te maken met een oorlog die in de 19e eeuw is uitgevochten. En waarin uh, de Amerikanen meer dan de helft van het Mexicaanse grondgebied destijds hebben veroverd. En uh, daar, ja, sindsdien zijn het eigenlijk uh, ja, echt onze aardsvijanden. Want die staten, Nieuw-Mexico en zo, dat zijn eigenlijk, van originele, or, uh, dat zijn eigenlijk Mexicaanse uh, staten, zeg maar. Ja, uh, Californië, Nevada, uh, New Mexico en vooral Texas. Dat, uh, dat ligt nog altijd een beetje gevoelig 150 jaar nadatom. Maar zijn er dan ook echt nog Mexicanen die zeggen van we moeten dat terug heroveren? Ja, dat soort, dat soort nationalistische mafkezen heb je natuurlijk altijd. Maar uh, uh, de meeste Mexikanen die, uh, ja, die geven er niet zoveel om. Totdat er iets gebeurt waarin ze de Amerikanen de schuld kunnen geven. Wel bizar dat het dan nog steeds leeft. Ja, en het is natuurlijk ook een kwestie van een beetje jalozie, hè? Want de Amerikanen zijn zo rijk, die zijn zo machtig. En uh, wij zijn allemaal een beetje achtergesteld ten opzichte van hen. Uh, we willen er eigenlijk allemaal graag naartoe, zeggen de Mexicanen. Maar tegelijkertijd vinden ze ook dat de Amerikanen racistisch zijn. En ja. dat ze uh, de Mexicanen als een soort achtertuin en als een, uh, ja, een groepje schoonmakers zien eigenlijk. Ja, en de, de Mexicanen moeten natuurlijk die drugsoorlog uitvechten... die eigenlijk draait om drugs dat bestemd is voor Amerika. Ja, ja, dat speelt natuurlijk ook mee. En, uh, een tijdje geleden was er een schandaal waarin uh, een, een Ameri de Amerikanen honderden, zo niet duizenden automatische wapens naar Mexico lieten sturen om die te tracken. En die wapens die raakten vervolgens zoek. En daarmee bleken ook nog eens uh, tientallen Mexicanen te zijn vermoord. Dus ja, dat zet kwaad bloed. Ja, dat is niet echt de stemming om grapjes te maken over zo'n land, toch? Nee, het is ook geen relatie waarin uh, onderling grapjes worden gemaakt. Althans wel door de Amerikanen over Mexicanen, maar niet door Mexicanen over hen. Er zit wat meer venijn in van deze kant. Maar het zou wel goed zijn. Misschien moet jij dat introduceren. Wat goede grappen verzinnen die dan verspreid worden. Want dat kan natuurlijk wel ja. een beetje de boel ontdooien. Uh, ja, ik weet niet of dat zo zou werken. Want het is wel echt een kwestie van gekwetste trots bij de Mexicanen. En, en hier worden de grappen gemaakt over, en dat is heel grappig... Uh, over Spanjaarden en dan specifiek Galiciën. Oh, dat hadden we net ook al. Uh, dat waren de, uh, de Argentijnen. Argentijnen ja, maken dat... ook grapjes over Gazi Galiciërs. Ja, wat die arme Galiciërs ons misdaan hebben, weet ik niet. Maar uh, dezelfde grappen die ook in Nederland worden gemaakt over zogenaamde domme Belgen... die worden hier gemaakt over domme Galiciërs. Maar die Mexicanen die weten wel precies waar Galicië ligt en wat voor soort uh, provincie dat is. Uh, je region. mag ervan uitgaan dat de meeste Mexicanen dat niet weten. Nee, maar, maar toch worden daar heel veel grappen over gemaakt... Ja, en uh, als je ook aan de Mexicanen vraagt, waarom doen jullie dat dan? Ze kunnen er nooit echt een antwoord op geven. Ik weet echt helemaal niks van Galicië. Ja, dat het ergens boven Portugal ligt, heb ik net gehoord. En dat er wel redelijk ja. goede wijn vandaan komt, maar dan heb je het ook gehad. Ik heb ook nog nooit in mijn leven Galicië ontmoet. Dus ik heb geen flauw idee wat, uh, <laughs> uh, ja, wat zij hebben gedaan om die, uh, om die grappen te verantwoorden. Nou, ik heb op het moment ook geen Galiciërs in mijn vriendenkring. Maar het is zo nee. gek dat het, zo ja, dat het ook zo'n zo streek is waar je... Waar ook, ja, als je ze zeggen, de Spanjaard of zo, de, of de stierenvechter. Of, dat zijn nog wel delen waar je je iets bij kan voorstellen. Of uh, misschien mensen uit, uit het gebied van Bayern of dat soort dingen. Maar Galiciërs, dat is ook zo'n zo, zo, zo strek waar je ook nooit iets van hoort. Ja, het lijkt nogal willekeurig uitgekozen, hè? Ja, maar je weet niet of daar geschiedenis achter, uh, achter schuil gaat... Ja, het enige wat ik me kan bedenken is dat er ooit in het koloniale verleden... iets is gebeurd met een groep Galiciërs die iets hebben gedaan... Uh, uh, wat, wat die grappen zouden kunnen hebben veroorzaakt. Maar voor zover dat uh, het geval zou zijn, weet nu in ieder geval niemand dat meer. Want in Argentinië was het het verhaal dat die Galiciërs daar naartoe waren gekomen... en heel succesvol waren geworden. Ja, ja. dat zou kunnen, maar daar is volgens mij in Mexico helemaal geen sprake van. Nee, nee. En weet je één grapje? Uh, oh, dan... dan, dan dat moet ik even heel goed bedenken, hoor. Uh, nou, zo uit mijn hoofd kan ik even niet snel één bedenken. Ik weet wel dat het heel veel van die ja, domme domme achtige moppen zijn. Oh ja, ja dat, dus dat ze wel dommig zijn. Ja, je kan eigenlijk uh, iedere algemene variant op een uh, domme Belgische mop ja. die kan je vertalen naar Mexico versus Galicië. Er staat ook niks. Er staat op hun Wikipedia-site uh, niks over dat ze dom zijn. Ja, ja dat, uh, ik, ik snap het niet. Nee, ik snap het ook niet. Nou, ik ga, ik ga, er, ik ga er nog even naar opzoeken waar dat nou vandaan komt. Ja. Misschien kan uh, misschien jij ook even meezoeken... en dan spreek je zo meteen over, uh, over daklozen... en misschien hebben we dan wel een antwoord. Ja, misschien over daklozen Galicius. Ja, misschien, misschien. Ik spreek je zo meteen. Dank je. Dan ga ik even achter Wikipedia zitten... En ondertussen gaan we even luisteren naar uh, weer een cover... van uh, Robbie Williams, is het nummer Candy. Een enorme hit, misschien wel de comeback van die zanger. En uh, de cover is van een Deutscher, en dat is Katja Petrie. There to witness, Candice into business She wants the boys to notice Her rainbows and her ponies She was educated but couldn't I count to ten How she got lots of different horses By lots of different men And I say liberate your sons and daughters The bush is high but in the hole there's water You can get sound when they give it. Nothing sacred, but it's a living. Hey ho, here she goes. Either a little too high or a little too low. No self esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey ho, here she goes. Either a you too loud. closest. She comes and she goes as the war of the roses. Mother was a victim. Father beat the system by moving bricks to bricks stone. Learning how to fix them. Liberate yourself. Either a little too high or a little too low But no self-esteem and vertigo Cause she thinks she's made of candy Hey, home, here she goes Either a little too loud The bush is high, but in the home there's water As you win, she'll be the Hollywood love And if you don't feel good, what are you doing it for? What are you doing it for? What are you doing it for? What are you doing it for? What are you doing it for? Doing it for? Hey, how? Here she goes, either let you. Either a little too loud or a little too close There's a hurricane in the back of her throat And she thinks she's made of can Duitse Katja Petri met het nummer van Robbie Williams Candy. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Ja, in Nederland hebben we het natuurlijk enorm goed, maar toch zijn er veel daklozen. Ik zag er vanmiddag nog eentje staan bij de Albert Heijn. Tenminste, ik denk dat hij dakloos was, want hij verkocht de dakloze krant. Uh, en ik heb een stukje meegenomen. We gaan het zo meteen hebben over dakloos. Ik heb een stukje meegenomen uit het satirische programma Kofnoen, uh, waarin twee zwervers vertellen over de kredietcrisis. De rug van de belastingbetaler. betalen. je dan zeggen dat je belasting betaalt van die binnengebedelde centen? Hé, <laughs> hey, kijk, kijk, kijk, mag, ah, ja. Als wij zo in onszelf gaan lopen raaskallen, dan zit je binnen een uur op het hier. Ja, maar een stuk brood is trot. Op vijf en een half geloof ga je geven? Oh, ben jij gek. Meer overzicht over. ik vind het voor jou ook fijn dat het afgelopen week gebeurd is. Je hebt het harder nodig dan mij. De rot op. Maar wel een koffie uitgeven, hè? Niet aan je verslaving, hè? Nee, niet stiekem gaan het, het is nooit genoeg. Altijd weer beleggen, hè? Geld stinkt. Nou, ja, dus, dus je rijkdom dan, die kruik. Ja. Het zijn allemaal uitwassen. En je weet wat voor hekel hebben was. aan Het zijn gekke tijden. Drazen Ja. Het zijn gekke tijden. Ja, een stukje uit uh, Koefnoen. En deze week was er ook nieuws over daklozen. Uh, in Amerika wilden ze de daklozen sterk verminderen. Daar waren er maar liefst 100.000 mensen die geen huis hadden. Uh, dat was in 2010. En ze wilden eigenlijk dat er in 2015 nog maar nul daklozen zouden zijn. En ze hebben deze week bekendgemaakt dat dat doel niet gaat lukken. Dat er toch nog uh, daklozen zullen zijn in 2015. En die crisis die helpt daar natuurlijk ook niet bij. Daklozen, daar gaan we het de komende 20 minuten ongeveer over hebben. Je kan zelf ook meedoen met dit programma. Bijvoorbeeld door te mailen naar de wereld of je kan ook twitteren at filemonw... Uh, misschien heb je uh, vragen aan uh, een van onze amateurcorrespondenten... een van onze Nederlanders in het buitenland. Of misschien ben je zelf een Nederlander in het buitenland die zegt... ik vind het wel leuk om eens een keer een verhaal op Radio 1 te vertellen. Uh, dat doet bijvoorbeeld ook Wolt Bodewes. Al een uh, aantal uitzendingen in de wereld van Filemon. Hij zit in Argentinië. Wolt, nogmaals goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben dus uh, naar Argentinië geweest voor Spuitenslikken op reis... Uh, en toen zijn we ook heel veel in de sloppenwijken daar geweest. Maar ook uh, we zaten natuurlijk uh, met ons hotel in een wat veiligere buurt. In een wat rijkere buurt. En ja, wat daar echt opvalt, is dat als het donker wordt... dat er dan enorm veel mensen uit die sloppenwijken naar de rijkere gedeeltes komen... om enorme balen met karton te verzamelen. Ja. En daar schrik je echt van. Dat zijn er echt ontzettend veel. Het zijn er heel veel, ja. Het, uh, en zoals, je zelf, uh, zoals je zelf zegt... Uh, uh, rond Buenos Aires ligt eigenlijk een hele grote rivier. Mm -hmm. uh, een beetje in de buitenwijken, dat zijn de stoppenwijken. Waar mensen met, uh, ja, met, uh, met minder, minder kap kapitaalkracht terechtkomen. Ook buitenlanders. Uh, waar ik er vorige week uh, of twee weken geleden een keer over uh, ges gesproken had. Bolivianen, Colombianen, ja. Peruanen. Die komen daar een beetje terecht. En die uh, trekken de avonduren naar de stad toe. En houden zich bezig met afvalscheiding, met kantonscheiding. Uh, plastic wordt, uh, wordt, uh, wordt dus het vuil uitgehaald. En dat wordt dan uh, ja, verkocht. Ja, want ik had wel een beetje het gevoel dat Argentinië een land is in verval. Ik vond het er best het wel de heftig uitzien, allemaal. Ja. Vergaande glorie, dat gevoel. Klopt. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat, datzelfde gevoel heb ik ook. En er wordt alleen nog maar meer versterkt door die aantal daklozen die je s'avonds ziet. Daarnaast zijn er ook onder onderbruggen, in portieken liggen ook veel mensen te slapen. Ja, Sommigen hebben echt hele bankstellen bij zich. Ik heb zelfs een keertje een zwerver op straat gezien. Die had een zwart-wit tv'tje aangesloten op het elektriciteitsnet van een e-tentje. En dan lag hij op straat op de stoep lekker tv te kijken. Toch voetbal kijken, want ze kunnen natuurlijk niet zonder voetbal. Klopt, ja. Dus het is echt, en volgens de officiële cijfers... het is natuurlijk ook een beetje in het belang van de overheid... om het cijfer laag te houden. Volgens de officiële cijfers zijn er ongeveer 1500 daklozen... in Buenos Aires. Maar net als er twee dagen geleden in de uh, Argentijnse pers verschenen... dat een internationale organisatie uh, onderzoek heeft gedaan... en die zegt dat er al 16.000 daklozen alleen in Buenos Aires zijn. Maar het is natuurlijk ook een beetje moeilijk om te bepalen... wat nou een dakloze is of niet. Want wij zijn in die sloppenwijken geweest. Nou, de wonen mensen in een soort van ja, stenen schuurtjes. Heel goor, met geen toilet. Dus dat zit allemaal in een emmer. En die honden, die, die wonen daar ook een beetje tussendoor. Wat dan ook nog eens een keer half zwerfhonden zijn. Ja, ja. Is, ben je dan dakloos of heb je een huis? Het zit er een beetje tussenin. Het zit er een beetje tussenin, ja. Ik weet ook niet precies wat voor uh, definities ze hanteren. Nee. Maar ik weet in ieder geval wel dat het er heel veel zijn. En het zullen ook zeker heel veel meer zijn dan uh, wat, uh, wat de overheid zegt. Die, ga je wel eens in die sloppenwijken? Uh, ik ben in Argentinië ben ik nog niet in sloppenwijken geweest. Maar voor mijn vorige werk ben ik wel veel in uh, sloppenwijken in Lima geweest, in Peru. Oh, Oké, okay. nee, nee, die sloppenwijken in Argentinië zijn veel leuker. Die zijn echt enig. <laughs> ja, nou ja, ik, heb, uh, ik, ik was even te googlen op het programma op uh, Spuiten en Slikken op reis. Ja. Ik wil natuurlijk zelf ook wel wat meer weten over, uh, over wat je hier allemaal in Argentini gedaan hebt. Ja, je moet niet dus, zomaar uh, ingaan hoor. Het is echt levensgevaarlijk. Ja, dat kan me helemaal goed voorstellen. Dus ik, kan even, ik ga hem even via internet bekijken, het programma. Ja, je moet dan echt de codes weten en met de goede mensen in contact komen. Want dat is het fascinerende van Zo'n Sloppenwijk natuurlijk. Het is gewoon een heel apart staatje met eigen wetten. Ja. En het is echt heel groot. En je hebt allemaal wegen zeg maar, er doorheen. Maar die wegen hebben bijvoorbeeld weer geen namen, omdat het allemaal niet officieel is. En in 18 ja. is het heel bizar. Want het is echt: je zit in een rijke wijk en er is één een een muur. En daarachter begint de Sloppenwijk. Klopt, ja, ja. En dat zul je in Brazilië ook wel, uh, wel veel zien, in uh, Rio bijvoorbeeld. En, uh, er zijn, en dat, ik, ik was een beetje aan het, uh, ik vraag mezelf ook af, hè, van ja, waarom zijn er nog zoveel daglozen? En sommigen zeggen dat het door de crisis komt, dat, uh, door problemen, economische problemen. En ik, ik heb ook wel een paar mensen gesproken die zeggen dat het ook een beetje in de volksaard van Argentijnen ligt dat ze een beetje fatalistisch zijn, ze zijn wat droevig ingesteld... ze leggen zich heel snel neer bij hun eigen situatie. Dus als ze in de problemen komen, dan zouden ze niet zo snel in staat zijn... om zichzelf een, uh, ja, eigenlijk een trap onder de kont te geven om, nee. om vooruit te gaan, om een oplossing te zoeken. En het schijnt dat ze heel erg slecht georganiseerd zijn, want ik ben dan een wijnliefhebber. Nou, die Argentijnen die, die weten soms zelf niet eens wat voor wijnstokken ze in hun uh, wijngaarden hebben staan... Ja, dat is ja, gewoon één grote bende. En, en, en dan ga je naar, naar Chili, dat, dat ligt ernaast. En ja. daar is echt alles, dat zijn gewoon de Duitsers van Zuid-Amerika... daar is alles zo strak geregeld, daar word je ook weer bijna eng van. Ja, dat is heel schoon, heel georganiseerd. Heel, uh, er is geen papiertje op straat bewezen wijze van spreken. Nee, nee, bizar, hè? Dat is heel bizar, hè? ja. Maar dan maakt het wel leuk. Ja, ja. afwisseling. Ja, ja. Nee, het is wel een, in ieder geval een avontuurlijk land... en een uh, geweldig nachtleven. Ja, dat zo ja. Ik ben nog steeds aan het bekomen van uh, ik zit nog steeds in the day after the night before. <laughs> waar ben je geweest? Ik ben in uh, Palermo geweest. Met een, uh, een ex-collega van mij hebben we tot uh, ongeveer tot half vier om het terras rondgehangen. Oh, leuk, leuk, leuk. Ja. Je hebt, op de luchthaven daar heb je ook zo'n geweldige club waar ik ben geweest. Dat is echt geweldig. Dan wordt het langzaam aan het licht. En dan zie je al die vliegtuigen opstijgen en uh, naar beneden gaan. En je hoort er niks van. Ja, maar klopt, ja. Ja, ja, ja. Die ken ik. Ik ben ja. hem er zelf niet geweest, maar ik weet wel wat ik Dan moet je echt een keer naartoe gaan. Ja. Volgend weekend ga ik erheen. Dan, ik dan wil ik je daar over. de volgende keer over horen, Wolt. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Hoi. Ja. Hoi. Luba in Brazilië. Hoi, Filmon Ja, die Wolt die gaat nog wel lekker stappen. Ja, hij wel, en, ja. En die is volgens mij net ik zo oud, hoor. Het gaan doen hè? <laughs> Nee, het hoeft natuurlijk niet. niet maar ik... <laughs> Ik wil je wel in ieder geval uh, gewaarschuwd hebben... dat je niet denkt van, oh, ik ben 50 en ik ben op mijn 30ste helemaal niet meer uitgegaan. Ja, maar je hebt uitgaan en je hebt uitgaan, hè? Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Je bent nu, natuurlijk nu, nu l, l, ja. l, l, meer van een restaurantje en zo. Een bra ja, op groegjes, en muziek. En dan om uh, half één zeg je van, nou, het is nu alweer welletjes... ik moet morgen mijn hostel weer runnen. Ja, zoiets, ja. <laughs> Hé, hey, uh, Brazilië, dat gaat ontzettend goed. Uh, economisch gezien ja. hadden we het net al even over. Maar zijn er nog veel uh, daklozen? Ja, er zijn, er zijn enorm veel daklozen. En uh, ik, ik, ik beschouw eigenlijk een daklozen. Ik, ik hoorde natuurlijk je gesprek met uh, uh, Bolt uit Argentinië. Maar dat heb je ook geluisterd. Leuk. Ik luister plezierig mee. Ja, daklozen voor mij, zeg maar, en ook wat ik zeg maar, als ik het mensen erover heb, dat zijn echt mensen die, die niet in de favelas wonen, maar echt gewoon op straat, in portiekjes, onder viaducten, onder de bruggen. Ja. En, en dat, ja, dat is dus vooral in grote steden. En, en ja, dus wat ik dus vooral zie, dat is dus in São Paulo ook zo. Dus uh, ja, enorm veel daklozen. Maar die, worden dat niet minder omdat het zo goed gaat in Brazilië? Nou, nou, weet je wat... Nou, ik denk dat eigenlijk de grootste groep daklozen... zijn volgens mij gewoon mensen die, die, die al gewoon dakloos geboren zijn. Hoe, hoe tragisch ook. Ik zie in het centrum van het stad heel veel jongeren... met al een kind op de arm, dus die oh, ja. lijken haast niet beter te weten... en te kunnen dan op straat te wonen... en vervolgens ook verslaafd zijn aan krek en lijmsnuiven en alcohol. Ja. Dus die zitten echt volgens mij in een enorme visieuze cirkel... en dat... Het is gewoon heel moeilijk om dat, denk ik, te doorbreken. Heb je in Brazilië eigenlijk een straatkrant? Een wat voor krant? Een straatkrant? Nee, nee, geen straatkrant. Want zijn nee, er wel projecten voor, voor, die, voor die daklozen? Doen ze er wel iets aan? Nou, er zijn gewoon eigenlijk alleen opvangcentra van verschillende kanten. Van de kerk, van de overheid ook een paar. En uh, ook, zeg maar, uh, buitenlandse uh, mensen die uh, graag een... een uh, en we uh, moeten het vrijwilligerscentrum openen om toch een ja. beetje uh, proberen hulp te bieden. Maar meer sy symptoombestrijding uh, uh, is dat. Ja, eigenlijk wel. Want, uh, want ik vraag me ook wel af van waarom die mensen dan eigenlijk dakloos zijn... aangezien je dat, wat je niet in Nederland kan doen. Dat kan je dus wel hier doen... Um, ja, het is wel niet een beter leven, maar mensen kunnen wel misschien sneller hier een dak boven hun hoofd bouwen. In die favela's dus. Ja, yeah, ja. Yeah. En heel veel mensen hebben natuurlijk ook een beroerd leven in een favela langs de snelweg. Maar dan heb je in ieder geval een soort van beschutting. En onderling in de favela's in veel Braziliaanse uh, sloppenwijken weet ik dat er ook gewoon een soort onderlinge sociale controle is. Ja, yeah. ja. Dus, dus... Maar, maar die mensen, veel mensen denk ik gewoon weten... niet beter dan op, op straat leven... en kunnen inderdaad niet uit die vicieuze cirkel komen. Nee, nee. Ik, ik heb trouwens ook een keer op straat geleefd voor een reportage. Echt vijf, zes dagen lang in Nederland. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, dat viel me nog wel mee. Het was niet heel erg koud. Maar bijvoorbeeld eten in Nederland, dat kan je echt overal krijgen. Dat is echt geen issue. En slaapplaatsen zijn er ook heel veel te vinden... Het is dus alleen ja, als je zo'n mm. verslaving hebt, dan ben je daar de hele dag mee bezig. En dan denk je niet aan eten en slaapplek. Maar in Brazilië zal ja. het waarschijnlijk wel minder zijn dat, je, dat mensen niet zomaar eten weggooien, wat je dan, dan weer uit de, uit de vuilnisbak kan, kan vissen. Nou, ik, ik we denk wel, zeg maar, de meeste Dalakloos mensen in São Paulo die zitten in het historische centrum. En dat is wel echt ruig. Dat is echt wel gevaarlijk voor die mensen zelf. En daarom gaan ze ook echt in groepen. Uh, slapen ze bij elkaar, denk ik ook voor de veiligheid. Je ziet geen individuen slapen op straat, dat, omdat er echt wel nare dingen gebeuren. Maar ze krijgen wel vaak gewoon eten, ook van de eetentjes daar ter plekke. Ja. Iedereen geeft wel eten aan ze. En ze geven geen geld, omdat eigenlijk iedereen weet dat dat gewoon uh, gebruikt wordt voor krek of lijm of wat dan ook. Dat soort ja, de andere kant denk ik dus, ook altijd, dus, ja die mensen zijn uh, toch al verslaafd. Sorry? Aan de andere kant denk ik altijd, dat ja, die mensen zijn toch al verslaafd. Dus die, die, die gaan toch wel aan de krek. Ja. Die maakt ook allemaal niet zoveel ja. uit. Maar nou. ik denk niet dat je het grappig zou vinden om in San Paulo een nachtje op straat te vinden. Maar misschien is dat een nieuwe uitdaging ja. voor het programma. Nou, het is in ieder geval beter weer. Ja. Luba, dank je wel voor, voor de eerste ja, keer. En ik hoop dat we je vaker mogen bellen. Dat hoop ik ook. Nou, hartstikke volgende leuk. Keer. Tot volgende keer. Doeg. Hoi. Hai. Jan Albert in Mexico. Ja, Mexico, stel ik me voor, heel veel daklozen. Ja, dat ligt er een beetje aan waar het is. Maar in de, in de grote steden, dus Mexico-Stad, Guadalajara Monterrey, daar heb je inderdaad echt duizenden daklozen. Oh, wat, ik, ik, word er altijd, ik vind het toch altijd naar als het in zo'n stad zoveel is. Ik merk ook altijd dat het invloed heeft op mijn eigen gemoed. Ja, een beetje wel. Ook omdat de situatie voor daklozen in Mexico toch wel heel erg uh, uitzichtloos is... Uh, beheerst hier natuurlijk een familiecultuur. En normaal gesproken is het zo dat als je iemand op straat ziet... dan, dan weet je gewoon dat die persoon helemaal niemand meer heeft. Nee, nee. nee want normaal gesproken uh, in die farvelia's word je wel opgevangen, toch? Als je daar uh, in een soort familie leeft... Dan, dan zorgt iedereen toch wel dat je niet doodgaat van de honger. Ja, dat is zeker zo. Je hebt mensen hier die hun huis kwijtraken of die verslaafd raken aan de drugs of alcoholist worden. En ze hebben altijd wel een neef of een nicht of een oom of een tante, uh, broer of een zus waar ze bij terecht kunnen. En ja, als je dan uh, in Mexico stad op straat belandt, ja, dan heb je het toch wel heel erg verzuurd. Ja, of je, iedereen is dood om je heen of je, hebt echt, uh, je bent echt alleen op de wereld. Ja, ja, of je bent uh, heel erg ver weg van je familie. Je bent bijvoorbeeld naar Mexico-stad verhuisd om een, uh, een baan te zoeken. Ja. En het is fout gegaan en je familie woont ergens anders. Geef jij die dakloos ook altijd iets? Ik, geef, ik heb uh, zelf een beetje het beleid uh, dat als uh, mij vriendelijk iets gevraagd wordt... dan geef ik eigenlijk altijd wat. Uh, maar ik ga niet zomaar uitdelen, omdat ja, hetzelfde probleem wat je in Brazilië hebt... Uh, er is ook heel veel drugsverslaving. Ja, maar dat, dat zei ik net ook tegen, uh, tegen Luba... Die mensen kopen toch wel drugs. Ja, ik vind het ook altijd zo... zo, zo, zo ik, ik weet niet, ik heb een beetje moeite mee dat je dan als werver geen ge of geld geeft... en dat je zegt, ja, koop er maar wat eten van. En, en geen drugs kopen, hè, denk ik ook van, ja, uh, geef dan niet. Want je weet toch dat ze ja. drugs gaan kopen. Ja, dat is ook een beetje lastig. En uh, het is ook gewoon heel moeilijk om, om, om niet iets aan mensen te geven. En vooral als het om straatkinderen gaat. Ja, ja en die zijn dan ook vaak aan de drugs, of niet? Nou, bij hier in Mexico is het in ieder geval vaak zo dat, uh, dat straatkinderen uh, vaak wezen zijn. En dan worden ze vaak uh, onderhouden of uh, ja, min of meer levend gehouden door een persoon die ze de straat opstuurt om te gaan bedelen. En van het geld zelf zien ze dan niks meer terug en dan krijgen ze vaak ook nog klappen op de koop toe. Heb je zelf eigenlijk wel eens op straat geslapen? Uh, ik heb twee keer op straat geslapen. Maar dat was alleen maar omdat ik, omdat dat, uh, toen was ik op reis en toen had ik de bus gemist of uh, ik moest even ergens wachten en dan, uh, ja, dan, uh, dan eindigde ik inderdaad op straat. Ja, en wat voor gevoel geeft dat jou? Uh, de ene keer dat was in uh, Spanje, dus ja daar had ik niet zo'n heel erg nagevoel gevoel over, vooral een, uh, een houten kop na het slapen op straat. En uh, één keer heb ik het hier in Mexico moeten doen. En dat vond ik toch wel behoorlijk eng. Omdat ja, je hier gewoon nooit weet wat er dan kan gebeuren. Nee, nee Mexicanen hebben natuurlijk ook vaak wapens en zo. Er zijn veel wapens in omloop. Het is wel een ruiger land dan ja. Spanje natuurlijk. Ja, het is, het is een behoorlijk ruiger land. En uh, nou valt het op zich in Mexico stad wel heel erg mee qua criminaliteit. Maar ja, s'nachts is het ook gewoon ieder voor zich. En uh, dan is het ook gewoon een grote betonnen jungle. Ja, maar ik denk dat velen dat wel eens meegemaakt hebben. Dat ze op straat toch geslapen hebben. En ik voelde me dan, daarna daarnaal de volgende dag wel altijd een soort van avonturier. Ja, een beetje wel. Nou, ik was vooral heel erg moe. Uh. <laughs> dus, uh, ik, had, ik had niet zo'n fijne dag daarna toen het, uh, toen het hier moest. Nee. Maar uh, het was natuurlijk wel spannend. Want uh, je hebt toch geld bij je. hebt een portemonnee bij en dergelijke. En uh, je ja. weet niet of je zomaar in slaap kan vallen. Nee, nee. Nou, uh, de volgende keer wel op tijd uh, de trein of de bus halen. Ja, ja alleen soms uh, ontkom je er niet aan. Nee. nee, vooral in landen als Mexico natuurlijk. Jan Albert, ontzettend bedankt. En uh, ik hoop je heel snel weer te spreken in dit programma. Bedankt voor je mooie verhalen deze nacht. Ik ook. Fijne avond. Hoi. hoi. Hoi, Ja, en in het volgende uur hebben we weer mooie verhalen als het goed is. Dan gaan we het hebben over de radio en over gokken in het buitenland. En uh, we bellen daarvoor met de Filipijnen, met Bali, Indonesië... en we bellen met Australië. Teunschut, Marcella Bos en Ilse Dieters. Die vertellen mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. De wereld van Philemon. E M M M